Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte heeft geen zin om de PVDA te laten meeschrijven aan een regeerakkoord. Rutte wil nog steeds zelf een regeerakkoord schrijven. En partijen die daarmee kunnen leven kunnen dan aanschuiven. PvdA-leider Cohen liet vrijdag al weten dat hij aan zo'n stuk wil meeschrijven. Maar in het tv-programma Ochtendspits herhaalde Rutte nog eens dat hij het alleen wil doen. Koningin Beatrix begint vanochtend met een nieuwe consultatieronde... nu de formatiepoging voor een rechtskabinet is mislukt. Eerst praat de koningin met haar vaste adviseurs. Vanavond volgen de fractievoorzitters van de vier grootste partijen. Joran van der Sloot heeft toegegeven dat hij de ouders van Nathalie Holloway heeft opgelicht... Hij zei tegen misdaadjournalist John van der Heuvel dat hij in mei werd benaderd door de ouders van Holloway. Die gaven hem 25.000 dollar in ruil voor informatie over de plaats waar het lichaam van Natalie te vinden is. Hij noemde een plek op Aruba, maar daar werd niets gevonden. Van der Sloot zit nu vast in Peru, waar hij wordt verdacht van moord. De NS en ProRail zijn vandaag begonnen met een proef met het zogenoemde spoorboekloos rijden... Op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven rijdt er tijdens de ochtend- en avondspits elke tien minuten een trein. De proef duurt tot en met 1 oktober. Vorig jaar was er ook zo'n proef, maar die viel in de vakantieperiode en duurde maar een week. De nieuwe film van Anton Corbijn was het afgelopen weekend de best bezochte film in de Verenigde Staten. The American, een thriller over een ondergedoken huurmoordenaar met George Clooney in de hoofdrol, bracht de afgelopen twee dagen 13 miljoen dollar op. Naast Clooney hebben Tekla Reuten en de Vlaamse acteur Johan Leijsen belangrijke rollen in The American. De film van Anton Corbijn gaat vrijdag in Nederland in première. Het weer, droog en zonnig, bij zo'n 20 graden, maar vanwege de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee, Zee. Zandvoort. Een zomerhit. G FM, Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Donderdags om half negen. Komen wij de buurvrouw tegen. klik klaar op de stoep. De molen doet de roeven, de koep. En ze loopt de bukske achterna. Naar de Hema en beslist niet voor een geslaagd. Lekkere worst van de Hema. De hema. Vet vrij papieren erop. Zacht druk op langs de zwaatje. Met de vent ziet het toch niet de schok. Lekkere worst van de Hema. Rouwkost nou niet vuur gezien. Waarom hier liggen? Begin vegetarische drie. La la la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. Zaterdags met zon of regen komen wij. De buurvrouw tegen over straat en langs het plein. Ze weet precies waar ze moet zijn. En de muik die rammelt als een gek. Ze gaat bij de hemel binnen, want ze heeft zo'n trek. De Hema, vet bij papieren erop. Zachre op langs met vijfje. De vent ziet het sapentje. De wens ziet er toch niet eens goed. Lekkere worst van de Hema, ralpost dan ik vugen gezien, Waarom hier worst wat te linken? Begint in Ik kan dan zal de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 Make it Zaterdagmiddag bij CFM door De Baksvis en Making My Mind Up Nou we zijn heel benieuwd hoe het uiteraard gaat Met uh, SV Samvoort spelen vandaag uit in Kastrikum En snel weer over naar Jop van Es Job, hoe is het daar? Wat jij over die, mu jij over die muziek zei uh, Rob, dat uh, kan ik niet van deze wedstrijd zeggen Het oh. is een beetje een saaie wedstrijd te worden uh, Samvoort uh, kan niet uh, Vooruit uh, Kastricum uh, Kan het wel Maar dan staat Bode Vet in de weg Het is uh, een beetje, ja Een uh, saaie wedstrijd het is gewoon een goede woord, een saaie wedstrijd, er gebeurt heel weinig. We zitten nu in de 39e minuut en het is dat, uh, oe, dan gaat toch wel bijna fout, maar het is weer de vet, die die bal weg ging dan gaat John Keur en een lange solo over de hele as van het veld. Hij stuurt een middellijn, stelt veld af naar Max Aardewerk, Max Aardewerk naar uh, Michael Kuil, die komt helemaal vrij in de hoek. Zet die bal voor. Dan gaat hij voor hoppen. Oh, de keeper kan net nog weer tegen de tweede instantie ook weer tegenhouden. In de eerste instantie schiet hoppen tegen de benen van de keeper op. Het probeert het nog een keer. En via de handen van de keeper gaat hij over de achterlijn. Dit is eindelijk weer een beetje actie van zand. Een beetje behoorlijk actie van zand. Goed. Dat resulteert in een, uh, een corner uh, vanaf de zand gezien De linkerkant van het veld. En daar gaat Max Aardberg ze ermee bemoeien. Inzwingen, derhalve. Uh, dat moet gewisseld worden, zie ik ineens. Oké, okay. Ronald Kalas gaat eraf, Remco Loos komt erin. Ik denk dat uh, Kalas geblesseerd is, die begon al licht geblesseerd aan die wedstrijd. En uh, Remco Loos komt hem vervangen. Uh, dat is toch een adelating in de verdediging van Zandvoort. want het is natuurlijk een hele ervaren jongen die die uh, bal uh, gaat weghalen. En dat uh, moet dan maar kijken dat uh, die jonge Remco Loos, dat uh, kan ik ben er bang voor. Maar we zullen het merken hoe het verder gaat. Goed, uh, Max Aardewerker mag die corner uh, gaan nemen. Legt hem even goed neer. En dan krijgen we het uh, onheumpelijke seintje. Allerlei bewegingen gaan er dan in het stadhubrie. Dan gaat de bal komen. Mooi inswingen. En er wordt over Stijn Stobla heen weggekopt. Hoe kan dat? De man is bijna 2 meter. En die laat zich gewoon naar beneden trekken. En die, uh, die laat die bal wegkoppen. De inzet weer van uh, Aardewerker. Maar die werd weggewerkt door de verdediging van Kastrikum. Kastrikum heeft de bal op, op de uh, rechterkant.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 Een meter of wat zal het zijn? 11 van de achterlijn af. En dat uh, gaat uh, alles van Zandvoort, staat hier achterin, behalve uh, Michael Keil. Er zitten twee hele lange spitsen in bij, uh, bij Kastriken. En die, uh, die moeten natuurlijk dubbel bewaakt worden. Jullie vissen is redelijk lang, Bas ja, die is ook wel bang maar die heeft zijn gewicht tegen. Die kan niet zo hoog springen. Petter Koper staat achterin. jean heeft de vrije rolbollens gegeven. Afgelegd naar de, de rand, Wordt ingezet. En daar is het uh, loos, die kan die bal wegwerken. Maar Kastrikum pakt hem op, natuurlijk. Want er staan daar nog mensen van Kastrikum. En dan die bal naar de linkerkant. Gaat hij weer voor, het schatsovergebied in. Dus het wordt weggewerkt door. Even kijken, Petter Koper. Heel ver weggebreed naar de middenlijn toe. En weer Kastrikum die kan druk zetten. Van er het onderbeholder, er komt weer een diepe bal.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 En deze man blokkeert een dat is levensgevaarlijk. Daar kan hij een rotsmakker maken. En dan kan allerlei blessures opleveren. Dat is gelukkig niet het geval, want die loopt alweer. En die gaat nu naar voren toe. Even kijken, John Keur gaat die bal nemen. Even de administratie van de scheidsrechter bijwerken. Ja, daar gaat hij komen. En Max Aardewerk, terug naar Keur die staat even te twijfelen, maar gaat toch naar voren toe, richting Ivo Hoppen. Hoppen kan er niet bij komen, gaat over de verdediging heen en Kastikker komt heel simpel uit verdedigen. Komt hij over het as van het veld. dan moet hem Heumko Ronwee komen, dat doet hij ook. De bal wordt naar buiten gesteld, naar de linkerkant, de linkerkant met Petrik open daar. Van Koper, uh, voor het de rechterkant natuurlijk, uh, wordt weer teruggespeeld. Uh, Kastikker is op eigen helft, wordt teruggedrongen door Zandvoort, dat gaat toch weer door het midden. We hebben het gewoon verkeerd gedekt, Er krijgt veel te veel ruimte en hier had Loos zomaar een tweede gele kaart kunnen krijgen, want de schijnzetter, die heeft mensen, die houdt zijn kaart op zak. Het was toch een behoorlijke overtreding van Loos, die hij niet gezien heeft, of misschien wel niet kon zien. Weer Kastlikum, Kastlikum, Naar het centrum van het veld, richting het 16-meter gebied van Vet. Maar dat was een heel mooi 1 en dat was heel mooi teruggetikt voor Remco Loos, maar weliswaar over de achterlijn. En corner voor Kastlikum de halve. er was helemaal niks aan de hand, geen penalty. Er was er wel kort bij, maar het is gewoon een achterbal of een cornerbal. En die, moet er, die ga ik er nog even voor u meenemen. Het is ondertussen de 44e minuut. En er is één keer een blessurebehandeling geweest, dus het zal best wel meevallen wat die extra tijd betreft. goal gaat nu pas naar de hoek toe. En er wordt daar tegen de schijfzetter geplast door een van de klassieke spelers. die dus vindt waarschijnlijk dat hij een penalty verdiend had. Nou, het is niet het geval. Dus wordt er wordt gewoon een corner en die gaat genomen worden. Daar komt hij aan. Hoog, op een 11 meter. En het is Bodefetta, die heel simpel kan pakken, maar er staat niet meer voor halve maar die staat tegen vier man te knokken. Dat lukt hem nooit. Kastikum gaat weer die bal overnemen. Dat was daar op een eigen veld, op een eigen helft eh, gaan bouwen aan een aanval. Op de middenlijn nu, Weert weer teruggespeeld naar de centrale verdediger van Kasticum en gaat nu naar eh, de rechterkant van het veld. Daar had Peter Koven moeten staan, die staat er niet. Deze man kan dus gewoon rustig aan de spelen naar het centrale middenvelder en ik krijg ze weer terug.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 uh, ja, is toch de veertig gepasseerd en uh, een hele wedstrijd spelen dan wordt het wat moeilijker. Dus hij moet zich een klein beetje inhouden. Maar dit is niet anders, uh, we gaan nog steeds eventjes door hier. Ivo Hopper geeft daar zijn tegenstander een gooi, dat was een gooitje eigenlijk hoor. Ik doe best wel mee, maar dan wordt het over gefloten en het is op de eigen helft van Zandvoort dat uh, Kastikum een vrije top gaat nemen. Een meter of twee buiten de middel middellijn en die bal die gaat er nog steeds niet naartoe, want niemand is gelegen uh, om te gaan halen. Nou, daar komt hij dan eindelijk aan en dan gaat hem die vrije stop nemen, Dan komt hij aan. Aan de zand van de linkerkant van de uh, 1, 2, het veld. 1-2, gaat hij aanraden aanvallen. En uh, dan is het uh, Billy zie die daar... Ja! Ja! Ja! ja. Misschien een uh, compensatie van, van wat ik daar straks in een gooi kreeg. Hij moet nu bij de schrijfzakten komen in ieder geval. Maar ik zie nog geen gele, gele kaart in de handen van de schrijfzakten. Dus het is voor mij aan de andere kant van het veld. Hij uh, wordt gewaarschuwd. Ik denk je omhoog van dit doen we er niet meer. Nee meneer, doen we niet meer. Ik zal het beloven. En die beloft dus vaak. niks meer me Even kijken, op deze ja, ter hoogte van de 16 meter lijn mag Kastikken die bal gaan nemen. Er zijn nu vier lange mensen in het strafstofgebied van Zandvoort. En heel Zandvoort behalve Ivo Hoppen en Michael Keil staat in het 16 meter gebied om te voorkomen dat Kastlikken vlak voor rust nog eventjes een voorsprong gaan, gaan nemen. Daar komt hij aan en dit is, oe, dat is een mooie kop aan. Dat is het einde van de eerste helft, maar het was een hele mooie kop van die hele lange man. Maar hij kopte recht in de handen van Boy de Z. die had er geen problemen mee.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 Het is verschenen single van Rule 5, your the misery. Hebben wij de ruzie weer daarbij gelegd, Albert-Jan? Ja, dat krijg je. Ja, als ja je, je was een beetje pauze op me. Ja, nou, als je... neemt... ja, jij zegt we gebruiken dat, dat schitterende nummer van Toen Stilemans als filler. Nou, ja, filler. Wat is een filler? Maar dit nummer is veel te mooi om niet gedraaid te worden. Nee, daar heb jij ook weer een dus punt. Maar het is ook wel weer een mooie filler. Ja, oké. Okay. Dus vandaar. Allebei een beetje gelijk. Maar ik ben blij dat je dat goed. toch nog even tot het Handje, er handje erop. Ja. Handje, handje erop, erop bij deze. Oké. Okay. Doen we. Dat scheelt weer voor het werkoverleg. Heel goed. Even. Trouwens, heb jij al eens op dansles gezeten ooit? Uh, nee, nee, nee, nee. Uh, Roy, Wordt ook had... helemaal niks hoor. Roy zit hier toevallig ook in de studio van <laughs> Entertainment For You. Heb Ik zie dan, hem uh... vaak dansen daar bij het muziekpavillon hoor. Dus uh... <laughs> nee, toch nee, Roy nee, of niet? Nee. Maar Quickstep, uh, Roomba, Cha Cha Cha. Nee, nee, nee, nee. Jongens, jongens, waar, waar gaan we heen? Maar gelukkig uh, is het danscentrum Rob Dolderman...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 en uh, voor, voor kinderen of voor jongeren en voor ouderen, voor ieder wat wils. Dus ik zou zeggen, uh, pak je dansschoenen en ga eens een keer. Leuk weer de cha cha, -cha en Roemba dansen. Ja, de jeugd moet weer lekker gaan dansen. Nou, dat kan bij uh, Rob. www.robdolderman.nl Daar oh, ja. vind je het wel. Gewoon lekker gaan dansen, dit nieuwe dansseizoen. Ik heb er echt wel zin in. Roy, ga je mee? Ga je mee? Oh, hij bloost nu is ja, in me één keer stil. <laughs> nee. Ik wil deze je dans voor jou. <laughs>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 Het is nog niet over of voorbij De sterkste in deze strijd ben jij kijk jezelf en kijk goed om je heen Jij bent de sterkste, je komt er doorheen Soms is het moeilijk zolang je maar weet Je bent niet alleen van Jesser, samen met Chantal Jansen. En vecht mee uiteraard tegen kanker. En uh, ja, de kankerbestrijding, uh, die doet heel veel goede dingen met het geld wat ze inhalen. Ja. En uh, ga dus schuld geven aan de kankerbestrijding. Snel weer over naar uh, Jalf voor de tweede helft van Castricum tegen SV Zandvoort. Jap! Ja, waar de eerste 10 minuten van die tweede helft nou niet echt de sterkste van de Zandvoort zijn tot nu toe. Ik denk dat ze al een uh, stuk of 6, zeven corners tegen hebben gehad. Een vrije schop uh, op de rand van het 16 meter gebied en dat soort zaken. Uh, het, het gaat niet lekker. Soms is ook binnen nooit aan als ze het bal zitten hebben, de bal weer kwijt. De bal wordt slecht uh, aangenomen. Er kan, er kan niks mee gedaan worden. Nu gaat toevallig Bully Visser gaat langs de man en geeft die bal de diepte, Michael Kuil. Kijl die is heel snel. Hij had, hij had vergeten de bal mee te nemen. Dat is natuurlijk zonde. Hij was de man voorbij, maar dan moet je ook nog de bal mee nemen. Dan was je helemaal de rechterlijn naar de keeper gekund. Maar dat is niet het geval. Hij, de bal gaat nu over de zijlijn. Veenbeen van Kastikum en Willy Visser. Mag die inbroom gaan nemen. Op de helft van... Hartstikke. naar Max Aardewerk. Aardewerk naar Remco Ronde Ronde terug naar Aardewerk en die, die is de bal kwijt de paas was niet zuiver genoeg en daar gaat die bal ho, ho, ho, ho. hier wordt Samvoort geholpen door zijn eigen grenslecht want uh, ik konden hier te zien dat uh, de aanval van klassieke goed was was geen buitenspel maar de slag van Gerard Pliemen ging omhoog en uh, de bal die werd als buitenspel gegeven goed Sanford uh, gaat daardoor het uh, oog van de naam er wordt nu even gewisseld bij Kastikken. Er zijn nog geen wissels. Ja, er zitten wel wat mensen op de bank, maar die zijn uh, of uh, hebben een, uh, een, uh, noem je dat? een trainingsachterstand. Ze zijn licht geblesseerd. Daar hoort dan uh, Maurice Wol onder andere bij. En die zit dan nog weer. Uh, nou, kan ik kan nou niet zien. Maar nou goed, dan gaat hij bal komen. Die bal van. Bot van uh,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 Is het genoeg? Ik mag het hopen, maar ik ben er bang voor. Komt die bal hoog? En dan wordt ge ge ge gekikt en gekopt door Patrick over. Maar die bal is niet zuiver genoeg. We nog geen kracht zetten. Gaat naast het goal. Uh, Kastrikken mag een doelstop nemen. Uh, Kastrikken, moet ik wel zeggen, deze tweede helft een stuk sterker dan de eerste helft. Sterker ook de Zandvoort. Maar gelukkig voor Zandvoort zijn we nog steeds 0-0. Ja, Joop is uh, Kastrikum een uh, sterk team.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 En eentje gelijk gespeeld. Dus wat dat betreft is, is in de in evenwicht. Verleden jaar in de competitie? Verleden jaar hebben we hier uh, gewonnen. Dat was uh, billenknijpen voor Zandvoort. Ik weet het nog heel goed. We werd in de tiende minuut door Zandvoort gescoord. En uh, de scheidsrechter liet het eind. In die tweede helft liet nog 12 minuten doorspelen. En daar is Zandvoort toen door het oog van de naald gegaan. Ik heb toen ook nog een minuut of 15 staan kletsen aan die telefoon. Daarom kan ik me dat zo goed herinneren.